Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de zorg voor oud-militairen. Veteranen klagen dat de defensie hen niet goed helpt als ze om hulp vragen of financiële compensatie willen. Met name als ze een militair invaliditeitspensioen willen, krijgen ze te maken met procedures die soms jarenlang duren het AD hebben zich de afgelopen maanden 15 militairen met klachten gemeld bij de ombudsman. Van Zutphen heeft minister Bijleveld van Defensie vragen gesteld over de termijnen van de pensioenprocedures en de manier waarop betrokkenen worden geïnformeerd. Bijna de helft van de huiseigenaren is niet van plan om in de komende vijf jaar zijn huis te verduurzamen. De belangrijkste reden is dat mensen niet weten wat voor financiële regelingen ze kunnen verwachten van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut voor budgetvoorlichting NIBUT. Ongeveer de helft van de huiseigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen en wacht op regelingen hiervoor. De autoriteit Consument Markt doet onderzoek naar prijsafspraken door televisiefabrikanten. Ze worden ervan verdacht minimumprijzen op te leggen aan webwinkels, zeggen Bronnen tegen de NOS. De tv-fabrikanten willen zo fysieke winkels beschermen die anders de concurrentie met webshops niet aankunnen technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken bij spionage door China in Nederland. Dat schrijft de Volkskrant op basis van bronnen uit de inlichtingenwereld. Huawei zou een verborgen achterdeur naar klantgegevens hebben... van een van de drie grote telecomproviders in ons land. De AIVD zal onderzoeken of daarbij een link is met spionage door de Chinese overheid. Opnieuw een recordverkoop bij veilinghuis Christie's. In New York werd 91,1 miljoen dollar betaald voor het werk Rabbit van Jeff Koons een stalen versie van een konijn gemaakt van ballonnen. Het is het hoogste bedrag dat ooit is betaald... voor een werk van een nog levende kunstenaar. En daarmee is het record verbroken van het schilderij Portrait of an Artist... van de Britse kunstenaar David Hockney. Het weer. Het begint met opklaringen en in het zuidwesten is het nog zonnig. Vanuit het noordoosten neemt snel de bewolking toe... en later kan in het oosten regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan Rijn-Hillegom staat een file tussen Woutbrugge en Leimuiden van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zand Zandvoort.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 I hope that you like this But you probably won't You think you're cool with me You got these just To hide your face And you wear them around like You're cool with me And you never say hey Or remember my name And it's probably cause you think you're cool with you, me you, you got your hobby I got you you probably won't you think you're cooler than me you got designer shades just to hide your